Het is 7 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de regering is er geen reden voor paniek... omdat het om een routinebehandeling gaat. Het is nog onbekend waaraan hij wordt behandeld. De oud-president van 1994 kampte al jaren met een zwakke gezondheid. In de Pakistan stad Lahore hebben honderden woedende moslims... een christelijke wijk geplunderd. Ze sloegen huisraad kapot en zeker honderd huizen werden in brand gestoken. De bewoners van de wijk waren vlak daarvoor gevlucht. Terwijl het begon nadat een moslim een christen uit de wijk had beschuldigd van godslastering. De oppositiepartijen ChristenUnie, D66 en GroenLinks... willen bij de onderhandelingen over de bezuinigingen kwesties ter tafel brengen... die niets met de financiën te maken hebben. Ze willen bijvoorbeeld dat het niet strafbaar wordt om illegaal in Nederland te zijn... zeggen de partijen vanavond in Nieuwsuur. De kabinetspartijen VVD en PVDA hebben de steun van de oppositie nodig... omdat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben... Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil Feyenoord-supporters weer toelaten in de Amsterdam Arena als Ajax thuis tegen Feyenoord speelt, zegt hij bij de lokale zender AT5. Hij verwacht dat de burgemeester van Rotterdam ook weer Ajax-vins in de Kuip wil toelaten. De wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord worden sinds vijf jaar zonder supporters van de bezoekende club gespeeld, waarbij bij die wedstrijden steeds werd gevochten en omdat er spreekkoren waren. Schaatser Sven Kramer heeft op de werelddekenfinale in Ereveen de 5000 meter gewonnen. Hij was bijna vijf seconden sneller dan Jorrit Bergsma. Bob de Jong werd derde. De eindzegen in de wereldbeker ging naar Bergsma. De Jong eindigde als tweede en Kramer als derde. De drie schaters mogen over twee weken bij de wekenafstanden... ook voor Nederland uitkomen op de vijf kilometer. Het weer in het noordoosten gaat de regen over in sneeuw. Verder kan het gaan ijzelen. De AMB waarschuwt daarom voor gladheid. Vannacht en morgen op steeds meer plaatsen winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn, met Roland Boot. Goedenavond, het dreigt een heerlijk voetbalavondje te worden. Want we hebben vier wedstrijden in de Eredivisie en die gaan ergens over. De eerste is Heerdeveen, PSV. En omdat hij al ruim een kwartier bezig is, gaan we snel naar Andy Houtkamp. Je weet het, Ronald. Als het gaat vriezen, ontdooien de Vriezen. En dat is vanavond ook weer het geval. Want de stand bij Herenveen psv staat 1-0 in het voordeel van de Vriezen dus. Een mooi doelpunt van Martin de Roon. Zijn eerste in de eredivisie heeft er wel al twee eerder voor Sparta gescoord. Maar de voorzet was prachtig van El Ganassi. En ik wil de Vriezen niet al te zeer opluisteren. Maar ook in Eindhoven eerder dit seizoen stond het na zes minuten 1-0 voor Herenveen. En toen werd het 5-1 voor PSV. <lacht> De andere wedstrijden om kwart voor acht. Herakles tegen NEC, Willem II tegen VVV. Een echt degradatieduel. En om kwart voor negen ook nog AZ uit Alkmaar tegen ADO uit Den Haag. Er is ook nog schaatsen, er is nog wielrennen... en we hebben nog uh, heel veel buitenlands voetbal. Uh, Allerlei dingen die we tot 11 uur behandelen in deze NOS langslijn die met sport en muziek heeft. Is voor met everybody wants to rule the world. Herenveen uh, met 1-0 voor. En wie betekent dat dat er verder geen kansen waren? Of heb je nog meer gezien? <laughs> Jij zit ook weer mee te kijken. Ja hoor, het had 2-3-0 zo kunnen zijn voor Herenveen. Enorme kans voor uh, El Ghanassi. Wat een heerlijke voetballer. En nu een vrije trap voor Herenveen. En die bal wordt bijna binnengekopt. Maar de uh, bal gaat uh, naast het doel van. Uh, Boy Waterman, een vrije trap dus voor Herenveen. En uh, het zegt eigenlijk genoeg, de koppel was overigens van Joey van der Berg. De man die overgenomen is van Pek Wolle in de uh, winterstop. En ja, het is gewoon een veel sterker Herenveen. En vooralsnog 1-0 voor, prachtig doelpunt. Vrij, op een uh, uh, vrij opkomende uh, linkerspits Elgar Nassi. Die vanaf de linkerkant de voorzet geeft. En uh, Martin de Roon die de bal binnen uh, tikt. Overigens uh, grappig, we kregen de opstelling. En daar stond uh, de Roon niet in, daar stond op uh, opgesteld. En toen is er heel snel, want dat bleek een foutje te zijn... zijn alle blaadjes die uitgedeeld waren, zijn weer ingenomen en kwam de goede opstelling. En ik denk dat ze bij Heerenveen blij zijn dat uh, de Roon uh, speelt. Want hij maakte dus het doelpunt. Nu balbezit weer voor uh, van Arnold voor, Mooi gedaan, maar de bal wordt met moeite tot hoekschop verwerkt door uh, PSV, door Marcelo. En uh, zo is eigenlijk het eenrichtingsverkeer richting het doel van Boy Waterman en de nummer 1... Want dat is PSV met twee punten meer dan Ajax en drie meer dan Feyenoord. Heeft het heel erg moeilijk tegen de nummer 10. Die maar liefst uh, uh, negen plaatsen dus lager staat. En uh, normaal een, uh, een matig seizoen doormaakt nu. Dus een goede wedstrijd speelt vooralsnog. Een uh, kwart gespeeld. Vrije trap of een hoekschop vanaf de rechterkant. Met uh, Sven Kums. En dan gaat de bal voor het doel. En dan wordt hij nog ingeschoten door uh, Gouwe Leeuw. Maar de bal wordt afgeweerd. En dan nog een schot van veel te ver. Van Yassine El Ganassi. De, Belg, de jonge Belg. die uh... Goed en ervoor zorgt met zijn assist dat Heerenveen met 1-0 voorstaat na 23 minuten spelen. door het doelpunt van Marten de Roon. De tweede dag van de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen... met een oppermachtig Reen Wust op de 3 kilometer. en Sven Kramer op de 5. En er werd ook nog gesprint op de 1000 meter. Sebastian Timman in Herenveen. Kramer en Wust hebben hun kandidatuur natuurlijk wel gesteld voor de weken afstanden. Zijn ze veel beter dan de concurrentie vandaag? Ja, het verschil was uh, echt enorm. Uh, vooral tussen Irene Wust en uh, de nummer 2 op uh, de drie kilometer... Want uh, het is echt meer dan gerechtvaardigd om met Irene Wust te beginnen. Die de overwinning op de drie kilometer met meer dan zes seconden voorsprong... op Diana Valkenburg, die uh, die tweede wordt. En dat niet alleen. Irene Wust rijdt een baanrecord, 3,58,68. En dat ook niet alleen. Het is uh, de snelste tijd ooit gereden buiten de twee snelste banen ter wereld... die uh, hoog gelegen zijn in Salt Lake City en Calgary in Amerika en uh, Canada. In de schaatswereld wordt het dan altijd een, een wereldrecord op laaglandbanen... Zeg. Maar, genoemd. maar zij is dus de eerste die op uh, een baan, behalve die twee hooggelegen banen in de wereld, binnen de vier minuten rijdt op de drie kilometer. Dus dat is echt wel een, uh, een barrière waar zij doorheen is gegaan. Prachtige race, versnelling gehad in het midden van haar race. En Sven Kramer werd uitgedaagd door de Olympisch kampioen 10 kilometer, Seun Lee uit Korea, liet hem in de eerste drie kilometer uh, begaan. Demarreerde als het ware uh, achter zijn rug vandaan. En Lee uh, kwam niet meer in de buurt van Sven Kramer. Kramer won op zijn beurt met bijna vijf seconden verschil op Jorrit Bergers, maar die tweede wet. Dus uh, die verschillen waren inderdaad aanzienlijk en groot. Moeten we met anderen nog rekening houden, uh, Nederlanders, als het uh, volgende week, nee, over twee weken, twee ja. weken afstand in Sochi wordt gaan? Nou, nee, voor wat betreft de titels, zijn zij zijn inderdaad uh, de topfavorieten. Uh, Wust gaat overigens gezelschap krijgen op de drie kilometer in Sochi van uh, Diana Valkenburg en Linda de Vries. Nederlands podium. Op mm -hmm. de drie kilometer. Uh, uh, bij de heren ook we Je het vandaag, hè? nog niet ja. over twee weken. Hè? Nee, he, precies <laughs> vandaag. Nee, in de toekomst kijken kan ik helaas niet. Dat zou heel erg zijn. Uh, uh, Jorrit Bergsma en Bob de Jong gaan met Sven Kramer de vijf kilometer rijden. Ja, Bob de Jong op de derde plaats op 7,5 seconden van Kramer. Nee, uh, uh, het is een understatement van je wel, als je zegt dat Kramer en Wüst de topfavorieten zijn. Ja. Uh, even naar de duizendmeter dan. Uh, Kjeld Nuis pakte de wereldbeker op de duizendmeter. Uh, won hij nou ook een keer? Nee, nee, hij won weer niet. Hij is de regelmatigste van dit seizoen op de kilometer. Want anders win je dat wereldbekerklassement niet. Maar Winnen zat er niet in. Vandaag ook niet. Hij wordt derde. Achter uh, ja, Goedold Stefan Groothuis en Goedold Mark Tuitert. Schrijf ons niet af, riep Mark Tuitert direct... Uh, naar de race. Uh, Beiden slecht aan het begin van het seizoen, Tuit. Het brak een rib. En Steven Groothuis had last van de virus. Daardoor konden ze eigenlijk pas in januari echt beginnen met het seizoen, allebei. Maar ze zijn dus nog uh, goed fris, zo aan het einde van, dit, uh, van deze schaatswinter. Groothuis wint. Als enige binnen de 1 en 9 seconden, 1,891, tuit het op de tweede plaats. En Kjeld Nuis op de derde plaats betekent dat zij uh, ook naar het WK gaan op de 1000 meter bij de heren. En dat uh, de wereldkampioen sprint, Michel Mulder, en de nummer 3 van dat WK, Hein Otterspeer, op de kilometer buiten de boot uh, vallen. En dat is toch wel verrassend. Degenen die in januari top waren, zijn nu wat minder. En andersom dus ook, degenen die uh, in het begin van het seizoen minder waren, zijn nu top. Ja, uh, ja, je kan niet het hele seizoen meer op top zijn? Nee, nee dan zie je toch dat zo'n schaatsseizoen dat doorloopt tot eind maart. Dat dat toch erg lang is. En zeker als je daarin twee, drie toernooien hebt waar schaatsers over het algemeen voor pieken. In het geval van de sprinters zijn dat natuurlijk twee toernooien. Maar dan zie je toch wel dat dat seizoen erg lang hoogt. Ja. Uh, en de vrouw op de duizend meter, hoe was het daar? Dat was de enige afstand waar we uh, nog andere nationaliteiten op het podium zagen staan. Want ook op die duizend meter heren was het een Nederlands podium. Duizend meter vrouw wordt gewonnen door Christine Nesbit voor de Chinese Hong Zhang. Zat maar 200 er tussen. Laurine van Riessen wordt derde. Deed ze heel goed. En Van Riessen gaat met uh, Marit Leenstra. En de reeds geplaatste Irene Wust. Was voor dit weekend al geplaatst. Gaat zij de kilometer rijden in Sochi. Ja. En wat is er morgen nog? Morgen uh, maken we de 500 meters af. Die hebben we vrijdag al een keer gereden. Morgen de tweede heat. Gaan we kijken of Jan Smekers voor de zesde keer op rij kan winnen bij de heren. En de 1500 meters. Uh, dat zijn de laatste individuele afstanden. We gaan ook nog de massa rijden. Maar die 1500 meters verheug ik me ook erg op. Vooral bij. Heren, ...want daar hebben we dit seizoen iedere keer andere winnaars gezien. Dus uh, kijken wie daar morgen aan dat rijtje wordt toegevoegd. Ja, en dan is iedereen klaar voor Sochi, zullen we zeggen. Hè? En dan uh, weten we inderdaad wie er uh, over twee weken in, uh, in Sochi gaan rijden. Ja. Sebastian Timmerman, bedankt. Oké. Okay. Wij gaan naar uh, Indie Houtkamp, Herenveen PSV. Herenveen in de aanval, leidt met 1-0, met uh, iets aan balbezit. Gaat richting het doel, maar de bal wordt net van zijn voet afgetikt door Strootman. Maar anders was het weer gevaarlijk geworden voor PSV. PSV dat belabberd speelt. Ik kan niet anders zeggen. Met name achterin. Heel veel foutjes. Uh, Marcelo staat te pitten regelmatig. Hutchinson doet het niet goed. Maar uh, het staat nog maar 1-0 in het voordeel van Heerenveen. En zie ik dan een, uh, een, een kampioensploeg aan het werken. Ja, dat zie ik eigenlijk nooit uh, deze competitie. Want het is elke week wel wat anders. Zitten we zitten weer aan de linkerkant voor Elgar Nassi. Uh, hij speelt omdat Ratje van La Parra te laat was. En uh, dat zullen ze niet uh, rauwig om zijn zijn voorzitter is weer goed. Komt de bal bij Finn Bogerson. Kan hij hem gaan inschieten. Maar daar stort Willems zich in het schot. En die raakt geblesseerd. Maar het spel gaat verder met Finn Bogerson. En dan is het netjes wat Finn Bogerson doet. Die gaat de bal uitspelen. dan maakt Stroopman zich heel boos. Want die dacht dat hij het niet zou doen. De bal uitspelen om de geblesseerde Willems blessurebehandeling te geven. En dan wordt er een beetje geduwd. getrokken tussen Stroopman en Finn Bogerson. Een hele aardige jonge Stroopman. Maar Af en toe gaan de stoppen en het licht toch wel een beetje uit. De stoppen slaan door en het licht gaat een beetje uit op het veld. En ook nu weer. Uh, moet zich een beetje rustig houden. Het is zo'n mooie voetballer, international. Uh, maar ja, hij doet dan vreemde dingen. De inworp is uh, wel voor PSV. Als Willems nu opgeloopt wordt naar nou, dat schot van uh, Finn Bogesson... dat hij in zijn buik kreeg, in zijn maag. Uh, en nu is het uh, Kees van den die hem heeft opgelopt. Ja, 80 doelpunten in 25 wedstrijden heeft PSV dit seizoen staan. Er zullen dus een paar bij moeten komen. Wil men deze wedstrijd over de streep trekken. Maar vooralsnog lijkt het daar helemaal niet naar. Mertens gaat de bal ingooien. Ik denk dat de bal toch wel teruggespeeld zal worden. Netjes richting Heerenveen. De bal wordt gegooid naar Van Bommel. En Van Bommel is een van de meest sportieve mensen. Die speelt hem snel terug richting Heerenveen. En dan is het Noordveld die de bal weer gaat opbrengen. Balbezit dus voor Herenveen. De ridder geblesseerd bij Herenveen. En van voilà, La dus te laat. Die zit op de bank. Daarvoor speelt El Ganassi. En die heeft de voorzet gegeven. Waardoor de Roon 1-0 kon maken. Balbezit dus voor PSV. Met een opvallende spits, overigens bij PSV. Balbezit voor Herenveen. Een opvallende spits. Locadia heeft de voorkeur gekregen voor Watafs. Uh, het is Gouwe die heel rustig is om zich heen. Kijkt uh, naar wie kan ik de bal kwijt? Nou, hij gaat lopen met de bal. En uh, is nu op de helft van PSV. Speelt de Bal naar voren. Aardig hakje van Vierbogenson. Maar die bereikt eh, nog net niet Marten Droon. En met Marten Droon hebben we de maker van het enige doelpunt in deze wedstrijd na een half uur spelen. Want Herenveen leidt met 1-0 tegen PSV. Queen of Elba from Laura Jensen. <laughs> Heerenveen won de afgelopen twee wedstrijden en ze hebben de smaak te pakken in die houtkamp. Ja, dan zeggen ze het lek is boven. Hè? Nou, dan ja. hoop ik niet dat het uh, lekt, want het is uh, klappertandend koud hier in uh, het Abelendstra-stadion. Maar wel hard verwarmend de manier waarop uh, Heerenveen speelt. Nu balbezit voor Waterman, die wordt een beetje opgejaagd, uh, schiet de bal ervoor. En dan wint uh, Wijnaldum, het komt nu wel, komt de bal bij Locadia terecht. Via Van Bommel naar Mertens, Mertens naar Strootman, Strootman naar Willems. Dan zitten we, uh, oeh, slechte bal van Willems, maar uh, Strootman kan dat een uh, half oplossen en dan gaat via Van Anhalte bal over de zijlijn en mag halverwege de heerenveenhelft. PSV gooien bij een 1-0 achterstand. Locadia heeft de bal op de rand van het strafschopgebied. Probeert de bal voor te geven. Lukt niet. En dan kan Heerenveen even uitverdedigen. Maar de bal wordt meteen opgevangen door Willems. Die hem hard inspeelt op uh, Mertens. Die krijgt de bal niet onder controle. En dan moet Van Anhold de bal weer naar voren werken. Doet dat. Maar weer wordt de bal door Willems opgevangen. En is het Stroopman met mooie bewegingen. Want ik zei het al. Hij kan voetballen. Uh, uh, Stroopman, Kevin Stroopman. Maar dan is het meteen overname door Joey van den Berg. Die raakt de bal kwijt aan uh, Willems weer. Die zeer actief is. Uh, mooie paas van uh, Van Bommel naar de rechterkant. Hutchinson bij de cornervlag aan de rechterkant. Moet de voorzet gekomen. Houdt hem even bij zich. Speelt hem dan terug op Hiljemar. Jeetje, wat is dit voor een bal? Oh, hij maait gewoon over de bal heen. En dan kan uh, Kumser vandoor. Met een uh, balletje door de benen heen van Van Bommel. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dan mag PSV gaan gooien. PSV dat het dus heel moeilijk heeft. Uh, overigens de laatste drie keer dat PSV en Herenveen elkaar hebben ontmoet. In Eindhoven en Heerenveen was het 5-1 voor de Eindhovenaren. Uh, nu lijkt het er toch op dat het een hele andere wedstrijd begint te worden. Omdat Herenveen gewoon beter is en, uh, en met vertrouwen bij de voetbal. Nu ook een slechte bal weer van Mark En kan Marcelo er net tussen komen om de bal naar de rechterkant te spelen... Uh, voordat Fim Bogesson uh, doorbreekt. Mark weer een keer bal balbezit. Raakt de bal weer kwijt. Nou, nou, nou. Dat is drie op een rij. En dan uh, begin je toch wel even te twijfelen van uh, is die jongen lekker bezig vandaag. Want dat is hij dus niet. Dat is duidelijk. Maar uh, Heerenveen kan er niet van profiteren. Via Van Bommel gaat de bal naar Marcelo. Marcelo wordt uh, de Rijk aangespeeld en die wordt opgejaagd door de Roon. Die krijgt de bal niet weg. En dan is het Hutchinson die met heel veel moeite aan de bal komt. Die uh, lijkt de bal over de zijlijn te spelen. Zegt ook Marco van Basten aan de zijkant, maar... De scheidsrechter Raymond Wiedermeyer ziet het anders, geeft de inworp aan PSV. Het is spannend en het is nog aardig ook om naar te kijken. 1-0 na 36 minuten voor Herenveen tegen PSV. In Duitsland won Bayern München. Weer eens. Het werd 3-2 tegen Fortuna Düsseldorf. Maar Bayern kwam wel twee keer op een achterstand. Schalke 04 won van Borussia Dortmund 2-1 met één goal van Huntelaar die tien minuten naar rust uitviel en per bankaar het veld verliet. Hij kwam ongelukkig terecht en liep een knieblessure op. Freiburg Wolfsburg is Geinert in 2-5. Mainz versloeg Bayer Leverkusen 1-0. En Kreuter-Fürt-Hoffenheim werd 0-3. Het is rust bij Borussia Mönchengladbach tegen Werder Bremen. En er is nog niet gescoord. 0-0 dus. Bayer München gaat met 66 uit 25 aan kop. Gevolgd door Borussia Dortmund. Die hebben dus 46 uit 25. 20 punten verschil. Dan Leverkusen 45 uit 25. En Schalke 39 uit 25. Dan Engeland. Queen's Park Rangers Sunderland 3-1. Reading Aston Villa 1-2. Norwich City zou 0-0. En we gaan naar die Houtkamp. Het is 2-0. En de doelpunten maken, El Garnassi. 2-0 voor Herenveen. En er gingen toch wel weer wat blunders achterin. Aan vooraf voor Want het uh, leek erop dat Jurassic de, boom, de bal voor het intikken had. Na wat geklungel. En uh, toen kon keeper Waterman de bal nog tegenhouden. En dan was het een zeer attente en uh, goed voetballende El Garnassi. Hij weer. Een assist en nu een doelpunt. Voor Herenveen. En Herenveen leidt met 2-0 tegen de koploper in de Eredivisie, PSV. We waren gebleven bij Engeland. Ik zal ze allemaal nog even noemen. Queens Park, Rangers, Sunderland, 3-1. Reading, Aston Villa, 1-2. North City, Southampton, 0-0. En West Bromwich, Albion tegen Swansea City, 2-1. Er was een eigen doelpunt van Jonathan de Guzman voor Swansea. Dan de stand Manchester United. 71 uit 28. Gevolgd door Manchester City, 59 uit 28. Tottenham heeft er 54 en Chelsea, 52, allemaal uit 28. Er is aan de kop dus helemaal niks gebeurd, want ze speelden niet. En één uitslag in de kwartfinale. De van de strijd om de FA Cup, Everton, Wigan Athletic 0-3. En alle drie de doelpunten vielen in een tijd van drie minuten. Give a little bit van Supertramp. Heerenveen PSV 2-0. Is dat gezien het spel verrassend, Danny? Nee, helemaal niet. Uh, 2-3-0 uh, zou op zijn plaats zijn. Nou, het is 2-0. Doelpunten van De Roon en El Ganassi. Uh, uh, mensen die uh, in principe eigenlijk. Uh, nou, De Roon waarschijnlijk wel. Maar El Ganassi zou toch niet uh, normaal gesproken spelen. Waar het niet dat van La Parra te laat was. Maar die El Ganassi is een uh, genot om naar te kijken. Nu heeft PSV balbezit. Maar wat is PSV achterin zwak? Zeg ongelooflijk. Dat wisten we al. Maar dat uh, komt vanavond wel keihard uh, naar boven. En uh, Heerenveen lekker erbovenop zittend. Meteen weer in balbezit. Nu is het. Uh, Willems die het goed doet. En de bal naar Mertens speelt. Mertens naar Strootman. Strootman kijkt de bal de diepte in. Naar Locadia Nog niet veel van gezien. Heeft de bal nu voor de linker. Maar wordt goed naar de zijkant gedrukt. Door Leeuw moet de bal dan inleveren bij Mertens. Mertens met de voorzet Richting tweede paal. Daar komt Van Bommel. Net van de Berg. En Van Bommel raakt de bal wel. Maar tot groot genoegen van het publiek gaat de bal over de achterlijn. Heel ver van het doel verwijderd. En ook Mark van Bommel heeft het nog niet. Ik zag hem net lang praten. Tijdens een blessurebehandeling met blessure daar zal wel gesproken zijn over hoe het achterin gaat. Want het gaat niet achterin. En ik eh, zag ook al Jurgensen warm lopen bij PSV. Heel rustig aan doet Christopher Nordveld het. Want we zitten in de laatste minuut van de eerste helft. 2-0 voor Heerenveen tegen PSV. En wat zullen ze in Amsterdam en Rotterdam met genoegen naar deze stand kijken? Als de uittrap in de buurt van Vim Bogenson komt. Die loopt tegen de elleboog van Bommelaan. En dan wordt de bal over de zijkant gespeeld. En ik denk dat dat een, echt een ongelukje was. Vim Bogenson heeft pijn. Dat is duidelijk. Hij staat wel weer. En uh, ik moet wel zeggen. Dat is het enige nadeel van deze Finn Bogerson. En van een paar andere spelers, zoals Jurisic. Ze gaan erg makkelijk liggen. En vragen om uh, gele kaarten. De bal is over de zijlijn gegaan. Finn Bogerson. Daar gaat het allemaal goed mee. Dat is allemaal geen probleem. En dan wordt de bal teruggegeven aan Herenveen. En heeft Herenveen er weer een uh, minuutje bij gesprokkeld. En gaan we naar de slotfase van de eerste helft. Noordveld stuurt zijn mannen naar voren. Dat moet hij ook van Van Basten. Die uh, tot een minuut geleden aan eens erdoor aan de zijlijn. En heeft staan coachen en nu even is gaan zitten op zijn bankje in de dugout. In het Abelenstra stadion waar het al de hele wedstrijd een beetje mopsneuwt en koud is. Maar het is verwarmend zoals Ereveen speelt. Ook nu weer nee overtreding op Wijnaldum en dus een vrije trap voor PSV. We krijgen er twee minuten bij vanwege wat blessures. en ja, de echte liefhebbers blijven gewoon zitten. Maar heel veel mensen gaan nu richting de koffie en de thee. Uh, maar misschien missen ze nog wel een doelpunt in die uh, slotfase van Deen of de ander. Balbezit voor PSV met Hutchinson. Draait zich uh, goed vrij van uh, Juricic, Maar Juricic is hard aan het werk. Dat heb ik hem in tijden niet zien doen. En dat zorgt ervoor dat Herenveen weer balbezit heeft. En wat uh, gaat het dan eigenlijk makkelijk voor Heerenveen? Waren het niet dat nu uh, Stroopman ertussen zit? Aan de rechterkant van het veld heeft uh, Chris Kum tegenover zich. En Kom... Uh, Doet dat goed. Maar speelt de bal dan in de voeten van Hutchinson. Nog altijd aan de rechterkant. En dan raakt Hutchinson de bal kwijt. En kan er nog een keer uitgaan met Djuricic. Djuricic bal binnendoor naar Vim Bogenstol, Die komt er niet bij. En dan kan Willems de bal opvangen. En speelt hem naar De Rijk. De Rijk helemaal terug naar Waterman. Ik kijk naar de rechterkant en daar zie ik alleen maar Faber staan. Die toch ook wel redelijk onder de indruk zal zijn van het hele matige spel van zijn verdediging. Hij die zo'n goede, zelf een goede centrale verdediger was bij PSV. En ziet dan dat zijn team... Zijn eigen team waar hij assistentcoach is bij advocaat. Zo loopt de flateren af en toe achterin. De uh, bal gaat aan de rechterkant van het veld over de zijlijn. En dan mag Veen gaan gooien. Maar dat hoeft. Ja, dat mag nog steeds. Want uh, dat de Wiedemeyer die verder geen problemen heeft gehad in de eerste helft... laat uh, de bal nog een keer ingooien. En dan gaan we een applaus krijgen na 45 minuten van het Herenveen publiek Helemaal vol zit het Apelensra stadion. Want Herenveen gaat zo dadelijk de rust in met een 2-0 voorsprong. Of kan er nog wat komen van Hiljemark. Hiljemark goede bal, uh, zijn eerste vanavond op Stroopman. Maar dan Mertens die simpel balverlies leidt. En dan kan El Ganassi er weer vandoor naar Djuricic. En dan hoeft het niet meer. Gejuich van het publiek. Want we hebben 45 minuten gevoetbald in Heerenveen. En de thuisploeg leidt verrassend met 2-0 tegen PSV. Bij de wereldkampioenschappen shorttrack in het Hongaarse Debrecen heeft Freek van der Wart brons gewonnen op de 500 meter. Hij eindigde achter de Chinese winnaar Liang en de Rus An. Met zijn bronsplak pakte hij punten voor het algemeen klassement... en hij staat na twee dagen op de vijfde plaats. Vlado Veljanovski praat met hem. Er zijn sporters die hebben helemaal niets met de in hun ogen vervelende derde plek, Brons, maar jij bent echt blij. Nou ja, als je die finish ziet, ik zit er niet meer heel ver vandaan, dat is de eerste punt. Nee ja, ik ging gewoon voor een plek. en in de finale, zoals je ziet, is het gewoon een hele andere rit, wordt er gewoon heel behouden gereden. Dan gaat het om die punten pakken voor het ruimtklassement en gewoon voor de medailles. Dus er wordt heel erg gekeken en die, die, die finale, ja, er zijn twintig ritten sneller gereden, geweest dan die finale, maar het gaat om het, het spelletje en dat wordt dan heel erg gespeeld in die finale en dan ja, kan ik het nog doorschuiven en dan op de finish net niet, weet maar ja, een medaille op het, uh, op het WK, dat, uh, ja, dat, dat geeft toch een heel goed gevoel. Hè? Ook heel uniek toch, want het is volgens mij een kwarteeel geleden hè, dat voor het laatst een Nederlandse man een, uh, een medaille heeft gehaald op een WK Shorttrack. Nou ja, we hebben het met de relay natuurlijk wel. Maar allemaal. individueel zo? <laughs> individueel wel. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij 88, 89, dat soort jaren. Mooi toch? Ja, inderdaad, heel mooi. Ja, het zat er natuurlijk al wel aan te komen. Vorig jaar, met de uh, afgelopen twee jaar, met wel finaleplaatsen van andere jongens. Maar dat uh, ik nu ook de stap naar het podium kan maken, ja, dat doet me gewoon, geeft me gewoon een goed gevoel. Je bent Europees kampioen allround. Uh, onlangs zei je ook van, ik wil zo graag finales rijden op een WK. Hoe voelt dat? Nou ja, ik kwam met wat, uh, ja, ik wil niet zeggen geluk, maar met wat enige trambolant kwam ik die, die finale in. Uh, ik Als we teruggaan naar die kwartfinale geduw, denk je dan niet, het is over? Nou ja, ik wist wel, ik wist dat hij op de tweede, het eerste rechte end, dat volle rechte end, dat hij kwam. En ik was me erop bedacht, maar ik moest in de eerste bocht moest ik net wat inhouden. En toen versnelde ik hem En toen kwam hij toch nog. En toen pareerde ik hem, pareerde ik hem nog een keer. En toen ja, gingen we zo die bocht in, en die bocht erna kwam die andere er ook weer. Nou, en dan lig je, en dan probeer je snel op te staan voor een goede plek. Maar dat, ja, toen, ja, dan, dan weet je het gewoon niet. En dan... Hoor je wel dat, dat, uh, dat er twee penalty's zijn. Twijfel. Ja, je weet het gewoon niet wat, wat er gebeurt. En ik had het idee dat ik er wel voor zat. Dus dat daarom uh, wel door was. Dus... En in die halve finale toen was die Engelsman gewoon kwaad. Dat ik hem een, uh, even blokkeerde in die laatste bocht. En die geeft me nog een zet op mijn heup. Nou, Ik ben blij dat we een hele goede visio bij ons hebben. Want ik lag goed in de kreukels. Je komt met uh, veel spektakel kom je in die finale. Ben je dan ook echt scherp? Nou ja, je voelt... Uh, je... Je voelt eigenlijk alles in je lichaam eigenlijk niet meer goed staan. Maar ik wil het zeggen, met die visio erbij uh, is het echt een heel stuk beter, uh, ja, heel stuk beter gegaan. Maar je, je, je laat je gewoon voor elke rit laat je je gewoon weer op. Die, die vijf keer uh, die, die 500 hebt moeten rijden. Dat is gewoon ja, heel zwaar, maar vooral mentaal op een 500. Want stel uh, je hoogste concentratie aanspreken. Want een klein foutje en je, en je bent ben er geweest. Maar je beste afstand, je meest favoriete afstand moet nog komen. Dat belooft nog wat. Ja, de 50.0 zijn allebei mijn favoriete afstanden. Dus, ja, ik ben een, ja, eigenlijk een allrounder met voorkeur voor kortere afstanden. Dus 50.0 doe ik het liefst. Dus uh, ja, dat, dat ik nu al een brons medaille heb, dat is goed. Ik sta nu goed in het klassement. En uh, we gaan mor morgen weer een hele andere dag en je ziet dat het weer een foutje. En het kan zo gebeurd zijn. Dus uh, we gaan er weer voor morgen. Inderdaad, heel goed en mooi uniek, zo'n afstandsmedaille. Maar het draait hier natuurlijk om die prestigieuze allround titel in het algemeen klassement. Hoe groot is de kans dat jij hier wereldkampioen kan worden? Want je bent al Europees kampioen. Ja, ik ben al Europees kampioen en je weet hoe die laatste dag is ge gegaan, vorig jaar. Nou ja, de, de kans dat ik wereldkampioen word is uh, ja, niet heel groot. Je ziet wel dat echt een paar jongens nog wel uh, wat beter zijn. Maar ik begin eraan te komen, ik begin goed mee te doen. En als ik hem uh, tactisch goede ritten weet te maken, dan... Uh, ja, dan, dan is er veel van mogelijk. En dat zei Freek van der Wart, Niels Kerstold, Shinky Knecht... Jorinte Mors en Jarek van Kerkhoff werden al vroeg uitgeschakeld op de 500 meter. De mannen relay plaatsten zich door eerst het worden in de halve finale... zoals verwacht voor de finale die morgen wordt verreden. Dan werden er vandaag in Veen nog prijzen verdeeld... bij de wereldbekerfinale Schaatsen. Daar ging het om het eindklassement en om plaatsing voor de WK-afstanden. Een bijdrage van Steven Dadebout. Maar de verrassing van de dag kwam van Irene Wust, Zij had zich al geplaatst voor het weken afstanden en reed zonder druk naar een nieuw wereldrecord op Laaglandbaan op de 3 kilometer. 3, 58, 68. Ja, waanzinnig. Ik bedoel, iedereen stond op de bank op een gegeven moment. En ik had gewoon kippenvel. En het was echt een super race, een race waarin alles klopte en ik kon alles doen wat ik wou. Ja, dan rij je 358, ik bedoel, mijn stond al heel erg scherp op vier blank. Ja, en dan zo hapig af. Uh, ja, dat is echt bizar. Je wist natuurlijk al van de afgelopen weken dat je goed was, ging je weg op het barekoor? Nee, ik ging weg, ik wou gewoon lekker technisch rijden. En ik zei gisteren voor de grap dat ik, ik uh, 3,59,56 rijden, zei, ik, geloof ik. Maar hij zei, ja, ja, ja, het is zo goed met die tijden met jou, ga maar gewoon technisch rijden. Dus... Dat was het doel. Ik ging zo technisch een goede 3 kilometer rijden. En ja, als je dan technisch goed raakt, dan rij je ook in één keer heel erg hard. Heb je ooit zo gevlogen in een race? Nee, nooit zo'n lekkere drie kilometer race vandaag. De beste ooit? Ik denk het wel. Ben jij op je best ooit? Ik denk het wel. Als je uh, ja, Europees kampioen wordt, wereldkampioen wordt. Uh, hele sterke tijden rijdt in Insel, uh, tijdens het EK. Ja, en dan nu uh, vorige week hele sterke 1500 in Erfurt. En al nu zo'n drie kilometer denk ik wel dat ik mijn best ooit ben. Wust is in zo'n topvorm dat ze zich op de duizend meter vorige week al plaatste voor de WK-afstanden. Marit Leenstra en Laurine van Riezen mogen ook naar Sochi. Vooral van Riezen maakte vandaag indruk. Ze schudden een reeks moeilijke wedstrijden van zich af. Hij deed de tijd van 1.15.95. Ja, super. Ik ben blij dat ik eindelijk weer 1.15 heb gereden. Laaglandbaan. Uh, daar ben ik echt heel blij mee. was een tijdje geleden. Dit jaar reed je in nog geen 1.15? Nee, wel 1,16 laag, dus dichtbij, maar ja, je moet toch gewoon weer naar die 1,15 toe. En dat ook voor het laatst ook uit uh, ja, Dus dat werd wel een beetje tijd. Ja. En wat is dan het verschil met die andere races? Nou ja, we hebben eigenlijk vooral een beetje anders getraind. We hebben meer op de lange afstand, of meer op de duur. En ik merk gewoon dat ik dat uh, eigenlijk wel nodig heb, ook voor een duizend meter. En uh, ja, ik ga gewoon beter bewegen en beter doorrijden en dat is heel belangrijk. Hoe zou jij je seizoen tot nu toe willen omschrijven? Nou, Het is nu alweer een beetje gered. Nee, ja, ik had, uh, het ging eigenlijk hartstikke goed. En toen kwam het WK Sprint en dat heb ik eigenlijk gewoon verpest. En, uh, ja, dus dat was wel even moeilijk. En toen hebben we ook echt al gezegd, van, nou, het moet gewoon anders. Want met, met deze trainingen komen we er niet. En toen hebben we een maand eigenlijk geïnvesteerd in, in andere trainingen. En dat pakt nu wel heel goed uit. Dus daar... Ik ben ik heel blij mee dat dat uh, ja, toch wel heel belangrijk is uh, voor de duizend. Bij de mannen lag de meeste spanning op de duizend meter. Wereldkampioen sprint Michel Mulder plaatste zich niet voor het WK afstanden. Hij Otterspeer even min. Nee, het werd de terugkeer van de oude krijgers. Stefan Groothuis en Mark Tuitert. Groothuis was al zeker en reed de beste tijd van de dag, 1.891. En Tuitert werd tweede op drie tiende achterstand. Vlak daarachter zat Kjeld Nuis. Hij plaatste zich net aan voor het k En zonder dat hij ook maar één wedstrijd heeft gewonnen, won hij het wereldbeker eindklassement op de 1000 meter. Maar omdat alles zo dicht op elkaar zat, duurde het even voor hij wist hoe laat het was. Ik wilde eigenlijk eh, net zoals Jan gisteren over de penis komen en gelijk mijn arm in de lucht. Maar ja, dat zat er niet in. De race was nog niet perfect. De eerste 200 was het nu wel. Gewoon een eh, goed volle bak. En, ja, nog hier en daar wat het slorgrijfse maar dat maakt helemaal niet meer uit. Ik, eh, ik heb eindelijk die cup en uh, de eerste keer en dat is een hele mooie. Ja, die ontbrak dit jaar en uh, als ik hem dan toch mag pakken, dat, is, uh, ja, dat maakt mijn seizoen wel goed. Het is toch wel een beetje, een beetje, een beetje raar hè, dat je uh, voor je voormoeder draait en dat je al die keer vierde ja, vier, vier derde geweest, geloof ik. En dat je toch die beker hebt. En dat ene stapje, ja, waar, ja, waar zit, waar zit, leg het uit, waar zit dat in? Dat ene als iemand één keer podium rijdt en daarna uh, tiende wordt, ja. dan schiet je niet zoveel mee op. En uh, ik laat gewoon in een heel jaar zien dat ik. Ah, met niet uh, superraces, dat ik me nog steeds uh, ja, de best van de wereld mag noemen. En dat is, uh, dat is een mooi gevoel. Je hebt nog geen superrace gehad dit seizoen? Nee. Komt die over twee weken? Ja. ja. En daar hoopt Sven Kramer ook op. Alhoewel hij op de vijf kilometer vandaag al een uitstekende race reed. Hij verbrak bijna het baanrecord en won de vijf kilometer. Jorrit Bergsma werd tweede en won het eindklassement. Bob de Jong werd derde. Alle drie rijden ze over twee weken op het WK. Jan Blokhuizen niet, hij viel buiten de boot. Voor hem rest dit seizoen alleen nog de ploegenachtervolging. Hoe zijn toekomst eruit ziet is onduidelijk nadat TVM-coach Gerard Kemkers hem deze week hard op de vingers had getikt. Kemkers zei dat Blokhuizen hem door de vingers glipt en dat hij de controle kwijt is. Vanavond wordt daar binnen de ploeg over doorgepraat. En dat zei Steven Dalebout. We gaan naar Tilburg en daar zit Bas En ik neem aan dat alle Tilburgers ook kunnen rekenen, hè Bas? Dat uh, dit, nou ja, we hebben al een paar keer gezegd... de laatste kans, maar dit de allerlaatste kans is voor Willem II, hè? Ja, wat Tilburgers nog veel beter kunnen is de muziek op team zetten, hoor je dat? <laughs> ja. Voor rekenen is ook niet slecht, hier. Probeer er maar uh, over uit te komen. Het antwoord is ja, want uh, het verschil tussen Willem II en VVV is 8 punten. En met nog 8 uh, wedstrijden te gaan... Ja, is het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Als je vanavond niet wint, als Willem II zijnde, lelijke zin, dan uh, zit je diep in de problemen. En dan mag je eigenlijk gevoegelijk aannemen dat je eruit ligt. Daar was Streppel vorige week toen hij verloren in Zwolle en daarmee geconfronteerd werd een beetje boos over. Nou, dat was wellicht ook wat prematuur om die vraag toen al te stellen en dat begreep ik wel. Maar tegelijkertijd, nu is het echt do or die, zoals ze in Tilburg zeggen. Het moet, er moet gewonnen worden. Gelijkspel is niet genoeg, een nederlaag is helemaal dodelijk, maar er moet... ...gewonnen worden. En dat maakt deze wedstrijd wel ongelooflijk leuk. Want VVV weet dat het dus onder geen voorwaarden mag verliezen. Een degradatiestrijd, een doodstrijd zo je wilt. En dat al in speelronde 26. Nou, dat zijn wel de avonden waarvoor je naar het stadion wil. Willem II heeft personeel nogal wat problemen. Uh, Mulder, dat verhaal kennen we, afgescheurde kruisband. Aanvankelijk dachten ze het valt wel mee met de knie, maar Dat was dus helemaal niet zo. Die speelde het hele seizoen niet meer. Jens Podefijn heeft ook een kruisbandblessure. Maar dat valt dan weer wel mee, zeggen ze nu. Die kan dit seizoen nog wel spelen, maar nu even niet. Uh, Piqué, onwel geworden op de training een paar weken geleden. Uh, die is er wel weer, maar speelt nog niet. Uh, Vossenbelt is er niet, want die heeft last van zijn knieën. Dat zijn echt wel problemen. Zodat Haamhouds weer in het elftal staat, zodat Ippel daar weer in staat, zodat Jallo weer gewoon linksbekken is, hoewel die vorige week heel slecht was. Uh, en bij VVV ontbreekt Nouveau Ford, die ontbrak vorige week ook, bij PSV. En die is er ook vandaag niet. Dat betekent dat Otso nu in de spits staat. Wilsput stond er vorige week, maar die deed dat niet naar behoren. Otsoe in de spits en Linssen vanaf de vleugel. En aan de andere kant staat dan McGuire. En ik hoor net dat de muziek niet alleen op 10 <tie> kan, maar ook op 11. En dat wist ik nog niet. leuk. Wat dichter is tijd. tijd. We gaan naar uh, Herakles tegen NEC. Die wedstrijd wordt gespeeld in Almelo. Uh, NEC, ja, die, uh, die hopen nog steeds op Europa. En Herakles, die dachten al weken van ach, wat kan ons nog gebeuren? Want uh, we staan 11e en we hebben 28 punten weer. 28, dus er maar 3 meer dan Roda. En Roda staat op een bedreigde 16e plaats, Frank luidt. Ja, dus uh, zijn ze hier toch wat uh, zuinigjes naar beneden gegaan. Maar zijn vier aan het feest hoor, ik? vuurwerk ja, ja, vuurwerk. Het ziet er prachtig uit. En, uh, maar het, het heeft wel tot gevolg dat je ook al even terugdenkt aan de wedstrijd in Nijmegen, waar toen de rook was opgetrokken, uiteindelijk bleek dat NEC had gewonnen met 3-2 in uh, wat je gerust kunt noemen de meest aantrekkelijke wedstrijd van het seizoen tot nu toe tussen Heracles en NEC. Maar dat was Nijmegen. Het regende daar kansen en dus zijn de verwachtingen voor vandaag ook weer hoog gespannen. Hoewel uh, Heracles vandaag weer met een viermansdefensie uh, is gestart, want de wedstrijd is uh, zojuist begonnen. Dorda is er niet bij, want geblesseerd. Voor hem maakt uh, zijn debuut Joey Belterman op de linksbackpositie. En Ter Wierik keert weer eens terug in het basiselftal. Omdat Schenkenveld er uh, vandaag ook niet bij kan zijn vanwege een blessure. En dus uh, de beide backs vandaag uh, eventjes wat anders dan normaal bij Heracles. Maar dat zal de komende periode wel wat uh, vaker gaan gebeuren. Want er staan ook vijf spelers in het veld op scherp. Kortom, behalve blessures dreigen er ook nog wat schorsingen aan te komen. En dat was juist altijd de kracht van Heracles. Dezelfde elf opstellen die allemaal precies weten wat er van ze verwacht werd. En dat ze zo ver mogelijk van de eigen goal af moesten uh, blijven. En dat ook met regelmaat uitstekend deden. Heel veel goals maken, met name in thuiswedstrijden. Maar NEC, dat is zo'n ploeg waar ze niet graag tegen spelen. De laatste vier keer won NEC er drie. En één keer werd er gelijk gespeeld. Kortom, NEC komt hier graag uh, op bezoek. Want hier is meestal wel wat te halen. Opvallend bij NEC. De topscorer. Platje staat niet in de punt van de aanval. Er staat Boymans die uh, Tegen die twee centrale verdedigers wat meer geacht wordt uh, te kunnen doen. Volgens uh, zijn coach Alex Pastoor NEC aan in de aanval. Via Bovenberg over de rechterkant. George vorige week ernstig teleurstellend tegen Feyenoord. Met afstand de slechtste op het veld. Maar hij staat vandaag gewoon weer in de basis vanaf de rechterkant. Want Rex staat uh, op uh, links opgesteld. En dat heeft alles met, te maken met uh, de schorsing van Van der Velde. Die er vandaag dus niet bij kan zijn. En Breuer is er vandaag voor het eerste seizoen ook niet bij. Want hij is uh, geblesseerd. Heeft wat Last van zijn rug. En daar staat nu de Tsjech-Smovs naast Van Eyde Centraal in de verdediging. Dan hebben we in ieder geval de opstellingen zo'n beetje gehad. Een vrije trap voor NEC op de helft van... Uh... Herakles met achter de bal. Valkenburg. Die ook weer vandaag natuurlijk achter de spitsen zal gaan spelen. Oh, even de afspraak die niet goed is gemaakt. Met Valkenburg en Koolwijk. Valkenburg dacht dat Kolwijk de vrijtrap ging nemen. En Kolwijk loopt ineens weg. Hé, hey, denkt Valkenburg. Nou, dan doe ik het wel. Alleen duurt het dan iets langer. De kopbal en dan de Boymans. En de eerste actie van Pasveer. Die van geluk mag spreken dat die bal recht op hem afkomt, Want hij had nooit enig idee dat hij die, die bal ging tegenhouden. Of ging moeten tegenhouden. Daar was de eerste doelrijpe kans van. Nou, zijn we twee minuutjes onderweg bij Heracles tegen NEC. Het is nog 0-0, maar dit belooft in ieder geval een klein beetje van wat nog komen gaat. Dus kijken of er in de wedstrijd in Tilburg ook muziek zit. Bas Tigler. Ja, <laughs> en of het volume ook op 11 staat. Het is 0-0 met een minuut op de klok. Een vrije schop van Willem II, die Hofs het strafschopgebied in gaat draaien. Er wordt er van dichtbij gekopt, blijft die bal hangen. Gaat er aan de andere kant van het veld op vlag omhoog. En heeft de grensrechter gezien dat er blijkbaar iemand buiten spel stond. Dat komt VVV dan niet slecht uit. Het is allemaal het gevolg van zwak verdedigen van Guus Joppen. De rechtervleugelverdediger die wel heel opzichtig zijn tegenstander aan het shirtje trok. En uiteindelijk dus de bal door Hof. Wel in het strafgebied afgeleverd. Maar zonder dat dat al te veel echte problemen opleverde. die zou bijna zeggen het gebeurde na een minuut. Als je bij Roda speelt weet je zeker dat hij erin gaat. Maar bij Willem 2 en VVV is het maar niet horen. Nee, nou, die moeten dan morgen om half 1 naartoe. Ik neem aan dat die dat na vier keer wel begrijpen nu. Maar dat ga ik morgen met eigen ogen bekijken of dat zo is. Aan de andere kant van het veld naar de doeltrap van de keeper van VVV Maanpa. Die uiteraard een verleden heeft hier in Tilburg. Is de bal door Jallo over de zijlijn gelopen en komt er een ingooi voor VVV. Daar komt de bal voor de voeten van Joppen, daar is hij weer. Die zoekt McGuire. die staat dan zeg maar formeel rechtsbuiten. Dat is hij natuurlijk niet zoals Linzen rechtsbuiten staat. Je kan eigenlijk zeggen, Otsoe is de spits bij VVV. En daarachter staan vijf middenvelders. Dat geeft wel wat aan van wat Lokhoff wil, namelijk vooral voorzichtig zijn, denk ik. Maar VVV kiest wel nu de helft van de tegenstander, waar Otsoe de bal krijgt aangespeeld uit een ingooi. Maar helemaal bij de cornervlag. En die kan hem niet onder controle krijgen. Daar verdedigt Willem 2. En zo slim zelfs dat de bal via de Japannen over de zijne gaat. Willem 2 gooit 2 minuten op de klok 0-0 in Tilburg. Herakles en EC Frank Willeit. Ja, het vuurwerk is nog steeds bezig. Terwijl de wedstrijd inmiddels al uh, bijna vier minuten aan de gang is. Is er niet ieder een buurtfeestje erachter? Ja, ja ik, had, ik zei dat ook al. Volgens mij is er gewoon wat anders aan de hand hier vlakbij. Zou zomaar kunnen. Bedrijfsfeestje, want er zit hier op een bedrijventerrein. Hoekschop, NEC. Eerst maar eens even bij de feiten. Pasveer krijgt er een handje tegenaan. En dan kan Heracles uitverdedigen. Dat doen ze via Belterman. Die 19-jarige jongen uit de Achterhoek. Die uh, hier vandaag zijn debuut gaat maken. En dat moet doen tegen Leroy George. En uh, nou ja, die paas kwam in ieder geval wel aardig aan. Leroy George moet van schoenen gaan wisselen. Krijgt hij uh, aangegooid... Door Pastoor, dat is toch opvallend. Want dit veld weet je in ieder geval hoe dat erbij ligt. Want dat ligt er namelijk altijd hetzelfde bij. En toch moet hij nu uh, die rechtsbuiten van NEC... ja, die moet buiten het veld nu zijn schoenen gaan verwisselen. Eigenlijk moet je je kapot schamen als dat gebeurt. Of die schoenen zijn kapot, dan is er natuurlijk weer wat anders aan de hand. Maar uh, vreemd blijft het natuurlijk altijd wel. Koenders uiteindelijk met het uh, uitverdedigen voor Herakles. Na nou, die standaard situatie en die ene hele grote kans voor NEC. Maar die ging er nog niet in, dus is het nog 0-0. Heerenveen, PSV 2-0. Uh, de tweede helft is begonnen. Hoeveel wissels heeft de advocaat toegepast, Andy? Nou, ik zit even uh, te kijken, Ronald. Uh, Elf, lopen. tien? Nee. <laughs> Als hij dat had gemogen. <laughs> ik, ik heb uh, geruchten gehoord dat ze aan de KVB om toestemming hebben gevraagd. Maar 3-4 uh, had hij er al uh, uit kunnen halen. Zal er van de ik... week wel een brief komen dat ze kwaad en dat niet mocht? <laughs> <laughs> ja, ik zie uh, Toifo in ieder geval. Maar de eerste kans is weer voor uh, Heerenveen. Toivonen voor heel je markt. Dat is uh, in feite. En ik zie En dat betekent dat Locadia er uh, ook vanaf is. Uh, dus we hebben wat uh, wissels inderdaad bij PSV. En er moet wat gebeuren. 2-0 achter. Nu Stroopman die de bal weer heel simpel kwijtraakt. En. Het valt ons ook allemaal op hoe er gewerkt wordt door Herenveen. Uh, het zijn vaak luxe paardjes, uh, jerseys en zo. Maar uh, die speelt een uh, fantastische wedstrijd. Nu gaat de in de aanval. Is het Joey van den Berg die moet uitkijken. En dan uh, de overname door Gouweleeuw. Gouweleeuw zet er meteen uh, flink uh, de sokken in. En dan gaat de bal naar El uh, Mannetje uh, overgekomen van West Bromwich Albion. Die, daar is hij van gehuurd. Uh, de Engelse ploeg die heeft hem weer gekocht van A. Gent. En hij hoeft niet meer terug te komen. Nou, laat ze maar lekker hier laten, want uh, dat is een genot om naar te kijken. En Van La Parra was de man die te laat was en die dus niet speelt. En El Ganassi uh, uh, in de basis, die heeft gescoord en een uh, voorzet gegeven waar het doelpunt kwam. Dus staat de 2-0 voor Heerenveen, ook na anderhalve minuut in de tweede helft tegen PSV. VVV en Willem II zijn de ploegen met de meeste goals tegen. Het is nu nog 0-0, Bas, tegen u. Dat is het, maar hoe lang nog? Want de tweede hoekschop in korte tijd voor Willem II wordt door Haastroep maar net naast gekopt. Dat uh, scheelt allemaal niet zoveel, de centrale verdediger. Bij de vorige hoekschop was de spits, Joachim er eigenlijk al dichtbij. Maar die kopte de bal ook net naast aan de andere kant. Zo staat VVV in het begin van de wedstrijd in Tilburg toch een klein beetje onder druk. Vijf minuten op de klok, een 0-0 stand. En de nulhouder, dat is inderdaad niet de favoriete bezigheid van beide ploegen. We hadden het net al over die keeper van VVV, Maanpa, die hier natuurlijk een verleden heeft in Tilburg. 18 wedstrijden gespeeld en niet één keer de nul gehouden, dus toen al was dat af en toe een probleem. Vrij schop komt er nu, vindt de scheidsrechter Björn Kuipers... na een hensbal van Linsen, ter van de middellijn. En dat levert dan een uh, vrij schop op voor Jallo. Die heeft dat zelf niet in de gaten, want die wil gaan ingooien. En dat doet hij dan als de scheidsrechter zegt nee, hens. En dan loopt hij vijf meter terug en dan gooit hij daarin nee, hens. En dan wordt de bal neergelegd en wordt er een vrij schop genomen. En rolt de bal weer, waar uh, Willem Twee nu in de verdediging balbezit heeft... maar wordt opgejaagd door VVV. De lange trap naar voren komt waar Joachim... Met het hoofd probeert bij te komen. Nog los van het feit dat hij het kopt nu wel verliest van Reusler. Gaat er aan de overkant weer een vlag omhoog voor buiten het spel. En heeft VVV de bal weer terug. Die nu rondgaat achterin via Seip en Reusler. De twee centrale verdedigers. Zes minuten onderweg. 0-0. De stand in Tilburg. We gaan naar over, Frank Wieluit. Acht minuten. En Jansen is bezig met een brandje te blussen. Dat helemaal niet brandt. Met Bruns en Kolwijk. En het duurt al heel lang voordat het überhaupt voorbij is. Een vrije trap voor Heracles inmiddels genomen. En dan Kwansa, die samen met Duarte het duel aangaat. Maar weer een overtreding van NEC op het middenveld. en Meteen allemaal handjes de lucht in bij Heracles. Zet Janssen die fluit ook. Dat is logisch, want het was een overtreding. Nu krijgt Paulson op zijn donder van de scheidsrechter. En wordt hij gewaarschuwd dat hij daarmee op moet houden. Met al die tikkische uitdelen bij NEC daar op het middenveld. Na ruim acht minuten die 0-0 stand. Duarte nu achter de bal voor Heracles. En de rest allemaal zo'n beetje randjes straks geprobeerd. En de vrije trap kort genomen, laag genomen ook. En de combinatie met Bruns naar Duarte mislukt. Komt de bal nog een keer ingebracht, maar ook dat mislukt uiteindelijk. En is het Smofs die wegwerkt naar George, die even uitgeweken is, naar de linkerkant. En nu krijgt hij een tikje te verwerken. En zo is deze wedstrijd in het begin, waarvan je hoopt dat deze twee voetballende ploegen er een lekkere vlotte wedstrijd van maken, wordt ontsierd door al die kleine overtredingjes en al die uh, vrije trappen waar we voortdurend moeten wachten tot de standjes uiteindelijk zijn uitgedeeld. 9 minuten onderweg, 0-0. Heren VN, PSV en de Houtkamp. 2-0 Doelpuntenmakers Droon en Elganassi. En balbezit voor PSV. PSV wil uh, snel dat uh, doelpunt maken. Dat belangrijke doelpunt om aansluiting te krijgen met Herenveen. Probeert dat ook uit alle macht met uh, balbezit voor Toifonen. Toifonen kan hij dan het verschil maken bij PSV. Doet dit goed. Er is nog steeds een balbezit. Dan wordt dan even aangetikt. En dan zegt Wiedermeijer terecht een vrije trap. En die bal ligt op een prettige plek uh, zo dadelijk. Uh, ik schat een meter of twee, 23 van het doel. Van keeper Nordveld En dan gaan wat mensen zich melden. Van Bommel. Ja, Toivonen heeft hem al meteen in handen. hem nemen. Dries Mertens zou ik niet doen. Die heeft nog geen bal goed geraakt in deze wedstrijd. Maar kan wel vanaf deze afstand die bal in de touwen rammen. Wie gaat het worden? Gaat het Mertens worden? Die maakt alle aanstalten om deze vrije trap te gaan nemen. Of Toivonen die er ook vlakbij staat. Maar ik denk dat het de kleine Belg wordt. De muur wordt op goede afstand gezet door Wiedemeyer. En dan kan dit een belangrijk moment in de wedstrijd zijn. Als Mertens achter de bal staat. zijn pas heeft uitgemeten. Er een muur staat. En daar komt de aanloop van Mertens over de muur. En net naast het doel van Noordveld. En dat is opluchting bij het publiek. Want de bal gaat er niet in. Nog altijd 2-0. Herenveen. Willem 2 VVV. Bas Tigler. 0-0 na 8,5 minuten. Een balbezit voor Willem 2. Voor de doelman. Die eigenlijk twee mogelijkheden heeft om de bal langs Otsoe te spelen. De spits vanavond van VVV. Namelijk de twee centrale verdedigers. Hij kiest voor de linker Peters krijgt de bal ogenblikkelijk terug omdat Ippel wordt ingespeeld, maar eigenlijk in de dekking loopt bij Van Haren. Dat is dan de meest vooruitgeschoven middenvelder in het centrum bij VVV, zoals gezegd, vijf middenvelders. En dat betekent dat als die allemaal terugzakken, en dat doen ze, de ruimtes niet heel groot zijn voor Willem II. Dit is trouwens een knappe paas naar Joachim, die denk ik op de rand van het staffelgebied de bal met de hand aanneemt. En dat denkt ook Björn Kuipers, die zal het zelfs zeker weten, de scheidsrechter, die heeft het voor ook. En dat betekent dat er een vrij schok komt voor VVV. Maar de ploeg uit Venlo gaat in de eerste 10 minuten toch vaker naar achter dan naar voren. Willem II wil de tegenstander onder druk zetten. Dat gebeurt ook nu bij het opbouwen waar Job de bal vrij blind naar voren trapt. Omdat hij ook onder druk wordt gezet door Heuscher in dit geval. Dan moet Haast op de lucht in. Die kopt de bal wel weg maar in de voeten van Maguire. Die trekt hem dan weer de andere kant op. Eigenlijk ook blind. Dan wordt hij wel opgevangen door Peters. Die loopt naar de zijkant. Komt bij de cornervlag uit maar heeft toch nog de rust. En bovendien ook de techniek, want je moet het maar kunnen op die manier om de bal nog keurig af te leveren bij Jallo. Een stationnetje later bij Heusje gaat het toch mis. Bal over de zijlijn ingooit VVV in de tiende minuut bij 0-0 stand in Tilburg. 0-0 is het ook bij Herakles tegen NEC. Ook na een minuut of 10 en na een minuut of 8 in de tweede helft is het bij Heerenveen PSV 2-0. Wilrenster Marianne Vos heeft voor de derde keer op rij de ronde van Drenthe gewonnen. De wereld- en olympisch kampioen op de weg bleef in de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Haar landgenote Ellen van Dijk voor. Emma Johansson die komt uit Zweden en die werd derde. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. NOS langs de lijn op 1. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig? Nee, dan jongens van dertien.